Zes uur, Ewout de Jong met het NOS Journaal.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 de van de drie Nederlanders is volgens Defensie druk diplomatiek overleg aan de gang. Het is niet duidelijk of het kabinet een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren is nu ruim 98 van de stemmen geteld. En volgens voorlopige uitslagen lijken VVD, CDA en PVV samen te kunnen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet genoeg voor de meerderheid. Op 23 mei kiezen de statenleden de Eerste Kamer en hoe dat precies verloopt is moeilijk te voorspellen. Volgens de voorlopige uitslag gaat de VVD van 14 naar 16 zetels, het CDA van 21 naar 11 en de PVV zou 10 zetels halen. De opkomst was bijna 56%, zo'n 10% hoger dan vier jaar geleden en het hoogste percentage bij statenverkiezingen sinds 1987. Het hele noorden van die voorkust heeft geen toegang meer tot elektriciteit en water. De Nationale Energiemaatschappij zegt dat ze de toevoer om politieke redenen heeft moeten stopzetten. Gewapende mannen zouden het gebouw van de Energiemaatschappij zijn binnengestormd... en hebben geëist dat de toevoer zou worden gestopt. In het overwegend islamitische noorden van die voorkust... wonen veel aanhangers van de winnaar van de presidentsverkiezingen, Watara. En dat is de rivaal van president Bakbo, die weigert te vertrekken. Het weer. Eerst overal nog lichte vorst. Later redelijk zonnig. In het noorden kans op wat bewolking. Middagtemperatuur van 6 graden in het noorden tot plaatselijk, plaatselijk 9 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 3 maart. Het werd gisteravond toch nog heel spannend... waar het ging om de meerderheid in de Eerste Kamer. Consequenties van deze verkiezingsuitslag... zullen pas eind mei echt duidelijk gaan worden. Want dan bepalen de statenleden de samenstelling van de Eerste Kamer. Toch ging het daar gisteravond vrijwel alleen maar om. De regeringscoalitie lijkt nu net geen meerderheid te halen... met 37 zetels, maar die is misschien in mei wel bereikbaar. De VVD boekt de winst, wordt de grootste partij in de Eerste Kamer... en in veel provincies. Of Mark Rutte tevreden is dat, vragen we hem zo we bellen ook met Job Cohen van de PvdA... van de plaatsvervangend voorzitter van het CDA, Elisabeth Spies. En verder hoort u de reacties van alle partijleiders op de uitslagen. En Joost Funnings is hier om die uitslagen dan weer te analyseren. En dan die drie militairen die in handen zijn van Gaddafi. U hoorde het net in het bulletin hoe het met deze mannen gaat... en wat daar in Libië is gebeurd... vragen we zo aan een woordvoerder van het ministerie van Defensie. We hebben hem over een paar minuten aan de telefoon. En van onze verslaggevers in Libië hoort u wat zij merken... van het tegenoffensief van Gaddafi. Hans-Jaap Melissen is in Brega dat gisteren onder vuur kwam te liggen. En over militaire bewegingen en natuurlijk wel ook over die mislukte evacuatiepoging van Nederland... praten we met militair historicus Christ Klep. Hem spreken we na half acht. En het Stedelijk Museum in Amsterdam komt maar niet af. En de gemeente is best wel een beetje beugd. Maar Robby Visser loopt vandaag uh, door het stedelijk... en uh, uh, vraagt aan de verantwoordelijk wethouder of het al klaar is. Ja, verder hebben we het over de nieuwe iPad. De eerste halve finales om de kvb beker De autosalon in Genève. En... Een pindakaasvloer, Marcel. Ja, lekker. Om mm. te ruiken. Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl... of via Twitter u voor uw vragen en opmerkingen. Onze account, daar is NOS Radio 1. Drie Nederlandse militairen zijn zondagavond in de Libische stad Sirte aangehouden door troepen van Gaddafi. Dat is vanochtend bekend geworden. Het gebeurde tijdens de evacuatie van een Nederlandse staatsburger. Otto Beesma, woordvoerder van Defensie, Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen wat er is gebeurd in Libië? Uh, ja, ik kan u kort vertellen uh, wat er is gebeurd. Uh, afgelopen zondag is een poging gedaan. Een Nederlandse staatsburger met spoed uit de omgeving van Sirte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 Gaat het hen goed? Worden ze goed behandeld? Mm, voor zover u weet. U weet dat niet helemaal zeker? Nou, ik kan uh, over de details niet te veel zeggen. Wij weten dat Sirte um, regeringsgezind is. Klopt het dat de troepen die ze aan hebben gehouden ook uh, regeringsgezind zijn? Ja, dat is juist. Uh, Sirte ligt ongeveer 450 kilometer vanuit Tripoli. Uh, op het moment van de operatie um, was de situatie rustig, maar dat kon snel verslechteren.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 En uh, dat is intensief. En aan welk niveau moeten wij dan denken? Met wie, met wie wordt er gepraat? Uh, er wordt op een hoog niveau uh, gepraat, maar er wordt ook op meerdere niveaus gepraat. Uh, uh, ook vanuit het schip uh, is, contact met, uh, dus van, uh, kanalen, is contact met de Libische autoriteiten. Dus er wordt op diverse kanalen contact met de Libische autoriteiten. U gaf het al aan, er is uh, geen toestemming voor gevraagd voor deze actie. Was deze actie dan wel goed voorbereid? Kunt u daar iets over zeggen? Uh, onze acties zijn goed voorbereid, maar uh, ook daar kan ik inhoudelijk niet op ingaan. Het is zondag gebeurd, waarom is het nu pas, komt het nu pas naar buiten? Uh, om, uh, om veiligheidsredenen uh, is deze informatie niet eerder naar buiten gebracht. En uh, om diezelfde reden wil ik eigenlijk ook verder geen mededelingen. Teken. Nee, daar kan ik me veel bij voorstellen. Wat we nog wel graag willen weten is of u zich zorgen maakt over de veiligheid van deze drie mannen. Uh, de zorg van ons personeel. Uh, uh, is altijd aanwezig uh, en wij doen er alles voor uh, om uh, uh, hen zo spoedig mogelijk uh, vrij te krijgen. Heeft dit gevolgen voor verdere acties of misschien aanwezigheid van Nederlandse militairen daar? Uh, daar kan ik uh, ook niet over zeggen. En dan tot slot ook nog maar even vragen of u die helikopter terug wilt? <laughs> nou, dat is uh, nu het minst belangrijk. Otto Beeksma van het ministerie van Defensie, hartelijk dank voor uw toelichting. Dan naar de verkiezingen. Een avond die uh, alles in zich had. Hoop verwachting. En aan het einde toch weer wat onzekerheid. De Provinciale Statenverkiezingen. Heeft u er een beetje zin in, want. Ja, u kunt alleen maar winnen vanavond. We hebben er zeker zin in. Ja, altijd feest bij de PVV, maar bij het CDA is dat vanavond even anders, denk ik. Uh, ze zijn hier niet van plan om heel erg te gaan feesten. Peter, hadden ze geen geld om een zaaltje te huren bij de VVD? Ja, het geld is op na die uh, enorme verkiezingscampagne. Maar de glaasjes zijn in ieder geval uh, gevuld. De VVD is de grootste partij geworden bij de Provinciale Statenverkiezingen. PVDA is de tweede en het CDA derde. Ja, het kon minder, maar het kon ook wel, wel beter. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is om de grootste partij in de Eerste Kamer te worden ons is het beter dan de beste peiling voor de Partij van de Arbeid. Contact met D66, daar is het feest. Hey, Lauren, oh, heel Laurens-Jan. Hoi, hoor. Goed, jongen. Wel goed dat goed bent. Ja, en was daar komt meteen de, de, de radio die. bij. Het is echt ontzettend spannend. We gaan in de meeste provincies echt meer zetels binnenhalen. Vanuit het niets, vanuit nul, op minstens negen zetels in de Eerste Kamer. We zijn er nog niet, maar het ziet er nou uit dat ook in de Eerste Kamer de VVD de grootste partij van Nederland is. VVD 16 en de Partij voor de Vrijheid 10, en dat is bij elkaar 38. En dat is dan ineens die 38 waar Mark Rutte op hoopte. Ja, aan het eind van de verkiezingsavond is er maar één conclusie... die Mark Rutte kan trekken. De avond begon met een peiling. 35 zetels, dus niet genoeg. Inmiddels staan we op 37 zetels. Ah! Dat is er nog steeds één te weinig voor de echte meerderheid. Maar we zijn er al twee omhoog. Het kan dus vanavond gebeuren dat we ook met deze combinatie van partijen... in de Eerste Kamer die meerderheid gaan halen. Nee, dat was dus niet zo. Geen meerderheid in de Eerste Kamer voor de gedoogregering, regering. Vooralsnog. Aan het begin van de avond lijkt de uitslag duidelijk. De exitpool voorspelt 35 zetels. Dus al vroeg feest bij de oppositie. SB-Kamerlid Harry van Bommel. Mark Rutte heeft gezegd dat uh, we moeten oppassen voor Belgische toestanden... Belgische toestanden krijgen we niet in Nederland. Want als deze regering wetten geblokkeerd ziet in de Eerste Kamer. dan kan deze regering eigenlijk weinig anders doen. dan nieuwe verkiezingen uitschrijven. En ik verwacht dan ook dat we voor het einde van dit jaar. voor het einde van 2011. nieuwe verkiezingen zullen hebben. De coalitiepartijen hebben een heel ander mantra. De precieze uitkomst in de Eerste Kamer. dan moet je echt een beetje pas morgen. Misschien pas overmorgen. Ik wacht maar eerst af tot uh, de echte uitslagen allemaal binnen zijn. Ja, we moeten natuurlijk kijken naar de uitslag die het uiteindelijk wordt voor de Eerste Kamer. Dan kan je dat pas definitief zeggen. Je kan nu eigenlijk alleen nog maar kijken naar die prognoses. Dit zijn nog geen definitieve uitslagen. Maar ik reken erop dat het een fantastisch verkiezingsresultaat wordt. Ja, ik zeg altijd, ik ben een optimist dat in de kist. Uh, dus bij mij blijft <lacht> de blik uh, vooruit. En uh, we gaan ervoor. Nou, het blijft nog wel even spannend. Zegt ook Ferry Mingelen. A, niet alle stemmen zijn geteld, en B, als alle stemmen wel zijn geteld... dan weten we nog steeds maar op 23 mei, als die statenleden de Eerste Kamer kiezen... of ze ook echt zo gaan kiezen. Dan weer naar Libië. De internationale gemeenschap mag de situatie in dat land gaan onderzoeken... zegt een woordvoerder van het regime. Het deed die uitspraak in een interview met CNN. Every fact finding mission possible in the world... Alle NGO's, regeringen, zijn gelukkig om te checken... dat er geen no massakers zijn, no geen bombardementen van civiliën... en dat het gegeven in Libië is een gegevenbeleid tegen een land. Er wordt ook gepraat over het instellen van een no-fly-zone. De Arabische Liga zegt zo'n zone te kunnen handhaven... als de Afrikaanse Unie meehelpt. Ook Amerika sluit een vliegverbod niet uit. We hebben een number of very tough options... that include the sanctions I mentioned earlier and the uh, actions we've taken in concert with our international partners. Uh, other options remain on the table. The fact that the no-fly zone idea is uh, complex, Does not mean it's not on the table. Het is ingewikkeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet op tafel ligt. Dat er niet over gesproken wordt. Al dus een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Zodra wij trouwens meer weten over die drie militairen... die gevangen zijn genomen in Libië, melden we dat meteen. Een Amerikaanse anti-homo kerk mag demonstreren bij begrafenissen van militairen. Het hoge rechtshof heeft een klacht van een vader van een gesneuvelde militair afgewezen. Amerika is volgens de Westboro Baptist Church kerk te tolerant tegenover homoseksuelen en moet de dood van militairen gezien worden als een straf van God. De uitspraak is een klap in het gezicht, zegt de vader van de omgekomen militair. My first thought was, eight justices don't have the common sense God gave a goat. We found out today that we can no longer bury our dead in this country with dignity. What is this country becoming? Die kerk voelt zich gesteund door de uitspraak en laat weten de demonstraties bij begrafenissen te verviervoudigen. Shut up all that talk about infliction of emotional distress. When you're standing there with your young child's body. Bits in pieces in a coffin. You've been dealt some emotional distress by the Lord your God. Steve Jobs dan, die heeft de iPad 2 gelanceerd. Die lancering was al aangekondigd, maar voor velen was het grote nieuws juist dat Steve Jobs zelf de presentatie van de nieuwe tabletcomputer deed. Jobs was enige maanden niet meer in de publiciteit vanwege ziekte. Speculatie over de ernst van zijn aandoeningen deden Apple aandelen ook kelderen. Bij zijn opkomst kreeg Jobs dan ook een staande ovatie. We've been working on this product for a while and I just didn't want to miss today, so <laughs> thank you. Er stond de beurs Wall Street, sloot met kleine winsten. De Dow Jones won uh, 1 tiende procent, dat is wel heel klein. De grotere winst is er op technologiebeurs Nasdaq, daar wonnen ze 14 procent. Die positieve stemming is te danken aan goede berichten over de Amerikaanse economie. De arbeidsmarkt uh, zet de groei voort en de federale reserve, Federal Reserve, ziet de toekomst zonnig in. Toch blijven beleggers op hun hoede door de onrust in het Midden-Oosten en de oplopende olieprijzen.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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 15 minuten over zes. Marco Borsato en Guus Meeuwers met uh, schouder aan schouder. Kane met No Surrender en Carol Emerald met A Night Like This... maken vanavond kans op de prijs voor het beste Nederlandse lied. Ook de gouden en zilveren harpen en de Buma Exportprijs worden uitgereikt. Carol Emerald heeft het afgelopen jaar zoveel gewonnen. Het kan bijna niet anders dat ze deze prijs ook nog even meepakt. plaat is dat toch om bij wakker te worden. Caro Emerald met A Night Like This, de uitreiking, wordt vanavond live uitgezonden op Nederland 3 vanaf half negen. Tien voor half zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Heel veel provinciale politiek, landelijke politiek en ook een stukje gemeentepolitiek. Mark Robin Visser is vanochtend in Amsterdam. Goedemorgen Mark Robin. Goedemorgen Marcel. Amsterdam zit met heel veel bouwputten en bouwprojecten... die maar niet afschijnen te komen. Uh, de uh, Noord-Zuidlijn natuurlijk, het Rijksmuseum... en dan is daar ook nog het Stedelijk Museum. Wat ga je daar doen? Ja, zeg, ik heb hem open. Wacht even. Je hebt hem open? Ik heb een hek opengekregen, zeg. Dat het, ja, dan begint de hond te plakken. Ik wil een bouwhelm op. Hallo! <laughs> dus dan komt een man met een bewakingshond naar mij toe. Nou, ben je uh, Want het, het Stedelijk is namelijk gesloten en ik heb ontdekt dat het niet echt gesloten is, want de ketting hangt gewoon los om het hek. Goedemorgen. <lacht> het Stedelijk Museum is al gesloten sinds uh, 24. Gelukkig hebben ze het licht aangelaten, zodat we in ieder geval kunnen zien wat we zeggen. Meneer de Bewaker, ik heb ontdekt dat het hek niet echt op slot zit. Meneer kijkt er even naar en constateert met mij... Ja. <lacht> ja. Moet, dat, moet, dat, moet dat niet op slot, uh, dat hek hier? Meneer, meneer zegt even niks. De grote hond gaat even zitten. Ja, dit museum is al jaren gesloten. En nu is ook nog het bouwbedrijf failliet. Dat hier de boel eh, zou komen renoveren en er een enorme badkuip bij zou bouwen. Wat, moet dit even weer dicht? Of? Ja. Meneer maakt het weer eventjes in orde. Ik, eh, ik, dacht, ik geef het maar even aan u door. <laughs> het is niet echt de meest spraakzame <laughs> museummedewerker die ik tot nu toe heb tegengekomen. Ik loop er eventjes omheen. Uh, ik ben hier wel eens vaker geweest na 2004, toen ze hier al aan het werk waren. Zoals bijvoorbeeld uh, in, uh, in juni 2008. Luister even mee. Na 20 jaar plannen maken is het dan dus zover. Het is hier een grote blubbermassa. Ja. Een puinhoop. Een ingewijde in de Amsterdamse Museumwereld zei laatst tegen mij... na al dat plannen maken ligt er inmiddels 20 miljoen euro op de bodem van de Amstel. Nou, ik zal er onmiddellijk een op afsturen. Zullen we dan straks ook zien de wet van de remmende voorsprong? Dat het stedelijk ineens weer uh, helemaal bovenin komt? Moeten we heel hard werken. Op wereldniveau, ja. Ja, moeten we hard werken. Dat, dat kan absoluut. We hebben een van de vier allerbeste collecties van de wereld... op het gebied van de moderne kunst. Uh, dus van Monet tot de Koenig tot uh, mm -hmm. Mike Kelly. Uh, daar kunnen we, dat is een geweldig kapitaal, we mee kunnen woekeren... En uh, wanneer je dan ook nog een heel actueel programma maakt... van het nieuwste, het jongste, het, het gekste, het dolste, het dwaaste... dan uh, kom je toch weer boven. Wordt modernistisch open. Dat is helemaal in de geest van het Stedelijk Museum... zoals die vooral door Sandberg gecreëerd is. Namelijk een open plek waar iedereen welkom is. Niet al te formeel, informeel, easy. Een plek waar je ook kunt lachen kunt kussen, zei Sandsberg zelfs. Dat ja, beloof nog wat. Nou, we zijn benieuwd. Ja, een easy plek waar je kunt kussen. Mm. Nou, voorlopig niet. Voorlopig uh, kan je hier nog niet kussen. En easy is het al helemaal niet. Sinds 2004 gesloten... Maar sinds gisteravond dan in ieder geval op een klein plekje een tentoonstelling. Temporary, natuurlijk. En gaat dat bezoekers trekken. En wie ligt er eigenlijk wakker van dat het Stedelijk Museum al zo lang gesloten is? Daarop vanochtend, ik beloof het, een antwoord. Hm. Nou, als je niet te veel beveiligers tegen de haren instrijkt... dan mag je misschien naar binnen zo dadelijk, Marco. Ik hoop het ook. We volgen je. Zeven minuten voor half zeven is het. U luistert naar het uh, NOS Radio 1 journaal. Wij gaan naar Libië, want de leider Gaddafi is nog voor velen een mysterie. Wie is die man? Waarom doet hij wat hij doet? En vooral, wat zal hij gaan doen? Er is iemand die uh, als geen ander weet wie Gaddafi is. Dat is de man die ruim dertig jaar met hem heeft samengewerkt. Nouri El Mismari. Hij was hoofdprotocol onder Gaddafi, maar vluchtte vorig jaar naar Frankrijk. Onze correspondent Frank Renaud zocht hem op. Als je Nouri El-Mismari naar een karakterschets van Gaddafi vraagt, is het antwoord duidelijk. Hij is een maniac. Hij is een maniak, een gek. Ja, yeah, Je weet nooit wat hij doet, wat hij van plan is. hem. Mogen God hem bijstaan in deze tijden. Miss weet waar hij over praat. Want hij was de rechterhand van de Libische leider Gaddafi. Het zijn gezegd, 40 zijn 35, 36 jaar dat Hij werkte zo'n 35 à 36 jaar samen met Gaddafi. Hij was zijn zogeheten chef protocol. Ze waren dagelijks samen. Ze praatten samen. Ze reisden samen. Maar vorig jaar vluchtte Miss Mari naar Frankrijk. Omdat ik heb een vriend. Ik ben 3 jaar. Hij in zijn huis was, met twee balen op de zijn zoon werd vermoord door onbekenden en hij zag hoe veiligheidstroepen met scherpschoten... op een vreedzame demonstratie van studenten met doden als gevolg. En toen wilde ik niet meer in Libië blijven, aldus Mismari. Nu zegt hij spijt te hebben van zijn werk naast Gaddafi, maar hij werkte voor zijn land, niet voor de leider, zegt hij. Mismari kan dus als geen ander vertellen wat voor man de Libische leider Gaddafi is. En het beleid van de gids is volgens hem maar op één theorie gebaseerd... De leer van Machiavelli. De macht veroveren en de macht behouden. Ten koste van alles en met behulp van manipulatie. Manipulatie van de eigen bevolking en manipulatie van buitenlandse leiders. Buitenlandse leiders wist hij altijd in te pakken met charme. Hij kon zichzelf als een engel voordoen. In eigen land zeide hij angst onder de bevolking om aan de macht te kunnen blijven. En nu met de volksopstand is Gaddafi onder geen beding bereid de macht weer af te staan, zegt Miss Mari. Well, he will fight until, until the end. Hij vecht door tot het eind. Hij zal nooit in ballingschap gaan of aftreden. Hij gelooft ook nog echt dat hij wordt gesteund door de bevolking. Want dat is wat de mensen rond hem vertellen. Het is niet moeilijk om een aantal soldaten op te roepen... die in burgerkleren neer te zetten en tegen Gaddafi te laten roepen... we steunen je. Hij vecht door tot het eind en hij zal ook geen zelfmoord plegen. Kadhafi zal ook niet makkelijk te vinden zijn. Hij kan anywhere. Ik to niet in één you zijn. Hij kan nu overal in Tripoli zijn. Hij zal ook niet op één plaats blijven. Er zijn veel bunkers waar hij in kan schuilen. Hij kan ook gewoon in huizen in woonwijken verblijven, waar niemand het verwacht. En als je tussen de gewone mensen woont, kan er ook minder makkelijk een aanslag op je worden gepleegd. Miss Mari gelooft niet dat een militaire interventie slim is. Libiërs zijn er tegen. Die zijn te trots om buitenlanders hun werk te laten doen. En er kunnen ook veel onschuldige slachtoffers vallen als buitenlandse troepen binnenvallen. Zijn eigen familie woont nog steeds in Libië. Ze moesten verplicht op televisie verschijnen en zeggen dat alles goed gaat in Libië... en dat hun vader een fout had gemaakt door te vluchten. Twee van zijn dochters worden nu in Libië vastgehouden. Als ze ze vermoorden, zijn ze als ze gedood worden, dan worden ze martelaren. Net als de andere Libiërs, die zijn vermoord door het bewind van Gaddafi. En als ze het overleven, dan zien we elkaar straks weer... in een vrij en democratisch Libië. Free free Noori El Mismari was dat. Voormalig... Uh, um... Adjudant van Gaddafi heeft samengewerkt. Was hoofdprotocol onder de Libische leider. Onze correspondent Frank Renaud zocht hem op. Meer trouwens over de drie militairen. die gevangen worden gehouden in Libië op dit moment. U heeft dat kunnen horen. Even na zessen. Uh, leest u op onze website nos.nl. En straks ook meer in het journaal erover. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. FC Twente heeft zich geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. In eigen huis won het met 1-0 van FC Utrecht. Enige doelpunt werd een kwartier voor tijd gemaakt door Janko. Utrecht speelde al snel met 10 man. Cornelissen werd vroeg in de wedstrijd... naar twee gele kaarten van het veld gestuurd. Reactie van Twente middelvelder Theo Jansen. We hebben die wedstrijd gewonnen en dat is alles klaar. Kijk het naar jullie spel, want daar moeten we het toch ook, ook nog wel eens over hebben. Ja, maar nou, ik denk die speelt tegen 10 man. En, uh, we hebben gewoon rustig geprobeerd te voetballen. We hebben niet veel gecreëerd, maar...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 We zijn het al, Utrecht speelde al snel met tien man het vroeg wegsturen van Tim Cornelissen. Heeft de wedstrijd dan ook negatief beïnvloed, vindt trainer Ton du We hebben verloren van Twente, maar mede door de arbitrage. Zond jij ja, met grote verbazing te kijken naar die, die kaarten die Cornelissen krijgt? Ja, dat, maar ik heb ze geloof ik vier of vijf keer teruggezien. Kijk, één keer je geven, dat houdt hij me echt duidelijk vast... Maar bij de anderen, dat, dat zijn overtredingen die gebeuren honderdduizend keer in een wedstrijd. Ja, dat vind ik een beetje goedkoop om dan twee keer, twee keer geel-rood te geven. Want als je, dan, als je het dan over consequent hebt, dan, dan moet je ook Brahma twee keer geel geven. Want die houdt ook twee keer een speler van en dan En dan wordt er gewoon niks gedaan. Nou, dat was de schuld van de scheids. In de finale speelt FC Twente tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Ajax en RKC Baalwijk. Dat u wel eens vanavond. Duitsland werd ook een halve finale gespeeld. Ze dus zijn de strijd om de beker daar. Bayern München verloor van uh, Schalke 04. Enige doelpunt werd al in de 15e minuut gemaakt door Raoul. En Bayern is nu zo goed als uitgeschakeld voor de landstitel. En ook in de beker is het dus voorbij. Aanvoerder van Bayern, Philip Laan. Ja, zeer ontroerd natuurlijk, want we een rieten kans hadden. Heute thuis, hier in de Allianz Arena, voor um, eigen publiek. In het finale eind te zien en dan tweedeliges gewaarderd te hebben en dat is wel bitter. Ja, nu zal de druk op trainer Louis van Gaal nog verder toenemen, want dat is wel zo'n beetje traditie in München. Nogmaals Filip Laan. Als ja, de FC Bayern niet Duitse meister wordt en niet Pokalsieger werd, dan is het geen goede Saison voor de FC Bayern. Geen goed seizoen voor Bayern en dus komt die druk terug van de vereniging. Louis van Gaal beseft dat zelf ook. Ja, ik mag aan mijn arbeid. En ik denk dat ik mijn arbeid goed mag. En dat moet de voorstander en moet ik niet. Nee, de leiding van de club gaat erover. En Louis van Gaal zelf dus niet. Hij gaat proberen tweede te worden en proberen de Champions League te winnen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het is na de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren niet duidelijk of de coalitie een meerderheid haalt in de Eerste Kamer. Volgens voorlopige uitslagen lijken VVD, CDA en PVV samen te kunnen rekenen op 37 van de 75 zetels in de Senaat. Net niet voldoende. De statenleden kiezen op 23 mei de Eerste Kamer en daarvoor zijn moeilijk voorspellingen te doen. De opkomst was bijna 56 procent, het hoogste percentage bij statenverkiezingen sinds 1987. Militaire aanklagers in de Verenigde Staten hebben 22 nieuwe aanklachten ingediend tegen de voormalige soldaat Bradley Manning. Die zou honderdduizenden geheime documenten aan klokkenluiders website Wikileaks hebben doorgespeeld. Hij wordt nu onder meer beschuldigd van hulp aan de vijand. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Om het weer van vandaag te weten kunnen we simpelweg naar gisteren kijken. En dat betekent dat we nog een fraaie dag tegemoet gaan.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 ANW-verkeersinformatie. Een voorzichtig begin van de ochtendspits... met een aantal korte files rond Amsterdam en Rotterdam. Wat opvalt is dat de A2 van Eindhoven naar Maastricht helemaal dicht is... tussen de Afgiet Valkenswaard en Marhezen. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Vergeer naar het zuiden vanuit Eindhoven kan beter omrijden via Venlo... over de A67 en de A73.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 En goedemorgen, het is uh, vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal over de verkiezingen. Meer in onze uitzending uiteraard. En uh, ook op onze website, nos.nl. Daar vindt u bijvoorbeeld alle uitslagen. Ja. Wat uitslagen. Om maar mee te beginnen. Van een kwart van de stemmen bij de Eerste Kamerverkiezingen in 2007... duikelt het CDA nu naar 14,2 procent dit jaar. En dat doet zeer. Vooral in het zuiden. Traditioneel CDA-bolwerk Limburg kiest nu voor Wilders. Het is de uitkomst van een roerige tijd... zegt Limburger en CDA-minister Gert Leers. Er is veel gebeurd in het afgelopen jaar. Uh, het CDA heeft uh, de band met de kiezer verloren... Uh, dat blijkt nu ook. En ik denk dat we gewoon uh, van de andere kant... die kiezer die nog steeds achter het CDA staat niet moeten vergeten. En vanuit daar blijven voortbouwen. En dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik ben ervan overtuigd met het elan wat ik toch heb gezien. De betrokkenheid die er toch bij de mensen is... dat er wel weer een basis is. Nou, meneer Leers, waarom is het mislukt om die kiezer nu te overtuigen? Want mooie woorden voor de toekomst... die zijn makkelijker dan analyseren waar het nu is misgegaan. Nou, ja, kijk, uh, je moet ook een, een jaar terugkijken. Het uh, CDA heeft een desastreuze Tweede Kamerverkiezingen gehad... Dat was in zeg maar, juni van het afgelopen jaar. De tijd is nu te kort geweest om dat allemaal te herstellen. Dus het is wel wat langer gaande. Uh, dat heeft echt te maken, zoals ik al net zei, dat we gewoon niet meer... We hebben de feeling met de kiezer verloren. We hebben de band met de kiezer verloren. Dat moet weer teruggewonnen worden. Dat zal niet makkelijk zijn. Maar ik ben wel iemand die gewoon nog steeds op een positieve manier erin staat. Ik ben er echt van overtuigd dat als we weer ons herbronnen. Als we weer echt het belang van die kiezer voorop stellen. En niet het belang van die partij. Of het belang van een coalitie. Als we dus niet alleen maar de techniek voorop stellen. Maar het hart van de mensen. Dat we dan uiteindelijk toch die kiezer weer naar ons kunnen halen. Je bent enigszins geëmotioneerd. Nou ja, kijk. Het is nogal wat, het doet me zeker wat als ik zie hoeveel mensen geshout hebben, aan getrokken hebben. Um, en het doet me ook wat dat we dit band met die kiezer uh, verloren hebben. Het gaat mij er nu om dat we uh, van de andere kant niet wanhopen. We moeten doorgaan. Uh, ik ben er echt van overtuigd dat ons dat ook gaat lukken. Wie is de leider? Dat is Maxime Vragen. Twijfel over de leiding van de partij bij CDA-minister Gert Leers. Harm van Attenveld sprak met hem. Nou, daar was minister Donner gisteren toch uh, ja, wat is iets anders uh, duidelijk over. Uh, een hele andere sfeer natuurlijk bij de winnaars. Bijvoorbeeld D66, daar was het feest. Vier zetels winst voor de Democraten in de Eerste Kamer. Partijtop was bij elkaar in een café in Den Haag... waar een groot feest werd gevierd, terwijl de uitslagen zo binnenrolden. Vanavond nog twee, drie, vier zetels zouden kunnen gaan schuiven... Dus wie juicht vanavond, die juicht in alle gevallen te vroeg. En in Amerika hebben ze daar een mooie uh, uitspraak voor. Het is toekloos. Close. Close. De avond is al zover dat het alweer vandaag is, de day after. Tenminste op het klokje kijkend naar 12, ruim. Ferry Mingelen zei, wie juicht, die juicht te vroeg.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 Uh, ja, het, het randje. En het zou wel eens tot mei heel spannend kunnen blijven. Maar de helft is geteld. Grote steden moeten nog vaak komen, want die zijn wat langer, doen ze over het tellen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, maar met de gedoogsteun van de SGP op sommige punten, lijkt die meerderheid voor de coalitie toch wel in de Kamer te komen. Ja, nou dan zijn de liberalen van de VVD echt helemaal nu al uitgeleverd aan de grillen van de SGP. We hebben dat al gezien bij het winkel op zondag. Nou ja, dat is heel vervelend. Maar als dat dadelijk betekent de abortuswetgeving, waar Rutte al een beetje de afgelopen week aan het draaien was... en andere belangrijk medische etenzaken... of waar liberalen sociaal liberalen als dn voor voorvechten... nou, dan ben ik heel benieuwd hoe dat uh, ze gaat opbreken. Politiek inhoudelijke reden. ja. ja, ja. ja. De voor... Sorry dat ik stoor, hoor. Maar de fractievoorzitter zie ik in gesprek met een medewerker, neem ik aan. Roger van Bokstel. Ja, ik zei net al tegen um, meneer Pechtold... het is al donderdag, het is de ja. day after... Ja. Is er al iets te zeggen? Nou, jullie, uh, gewonnen hebben, tenminste ja, zetels. kijk, wij hebben gewoon een, een feest. Ja. Uh, D66 heeft enorm gewonnen. We verdrievoudigen. Uh, de grote discussie wordt nu uh, blijven we op zes of gaan we misschien toch ook nog naar zeven. Uh, dus dat het is... een grote discussie was, heeft de coalitie een meerderheid in de Eerste Kamer. Ja, maar kijk, je gaat in de eerste aanleg altijd kijken ja, hoe je heb je het gaat. zelf gedaan. Uh, ik vind uh, de discussie over de coalitie is belangrijk, maar niet het allerbelangrijkste. Voor ons is belangrijk hoeveel mensen hebben het vertrouwen aan ons gegeven. En dat, uh, ja, dat is gewoon een, een feestje waard. Daarna komt het zakelijke gedeelte en dan zeggen we bij de helft van de stemmen die nu geteld zijn, nou wij zitten op een mooie sleutelpositie. Uh, het kabinet zit op de grens van uh, wel of niet een meerderheid. Zij zullen dus scherp moeten kijken, krijgen we ook in de Eerste Kamer een goede meerderheid voor elkaar. En dan kunnen ze maar één ding doen. En dat is goed luisteren naar wat ook sommige oppositiepartijen vragen. Feesten. Ja, feesten. ja het is gewoon, weet je, ik ben ontzettend blij. Al die mensen die campagne hebben gevoerd, vrijwilligers, uh, er is zo'n enthousiasme in deze partij. Zoveel jonge mensen die echt met de toekomst bezig zijn. Ik vind dat echt een feest voor de democratie. Disco aan, zeg ik. Ja, zo is dat. Mag. Ja. Nou, daar komt hij. Het was een duidelijk feest bij D66, u hoorde dat. Heel anders <laughs> Als dat bij de Partij voor de Dieren. stonden droog. Er waren vooral gevoelens tussen hoop en vrees, zag verslaggever Joris van de Kerkhoff. Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. Net werden de prognoses van de voorspellingen van, nou ja, goed. Uiteindelijk was het van nul. Opeens was het toch weer eentje voor jullie. Een enorme opluchting. Toch, is er angst dat jullie hier in de Eerste Kamer helemaal niet vertegenwoordigd zijn? Natuurlijk, je wil altijd gewoon stand houden en uh, het liefst wil je nog uh, een zeteltje erbij halen. Maar kijk, de verkiezingen zijn natuurlijk enorm gegaan tussen twee grote partijen, landelijke partijen, de Partij van de Arbeid en de VVD. En als je niet in dat links of rechts spectrum zit, dan dreig je natuurlijk ook daar weggedrukt te worden. En dat is natuurlijk heel erg spannend, zeker in de tijd waar mensen dus strategisch gaan stemmen en kiezen voor hun portemonnee. En uh, toch weten wij stand te houden. En dat is Over die portemonnee gesproken, als ja. je Radio 1 aanzet... ik weet het niet zo van andere zenders... maar dat was u iedere dag te horen, rondom het nieuws. Ja. En dan moesten we allemaal voor uw partij kiezen. Dat heeft een enorme hoeveelheid geld gekost. Uiteindelijk toch niet zo heel veel meer stemmers, zelfs minder stemmers. Hoe vervelend is dat dan? Nee, dat is niet, op zich niet vervelend, want wat wij voor elkaar hebben gekregen... is dat al die politieke partijen niet hadden over dieren, natuur, milieu... ook weer tijdens deze verkiezingen het over megastallen hebben gehad. Daar ook beloftes over hebben gedaan, dat ze willen dat er een bouwstop komt. Dat zijn echte provinciale thema's waar we de andere politieke partijen toe hebben gedwongen... om daarover te spreken, want het ging over heel veel andere dingen. En dan is het eigenlijk net zo, dan hoef je geen twee zetels te halen. Ja, kijk, Als er thema's dan, maar op de agenda komen. Ja kijk en dat is denk ik wat mensen zich steeds meer ook realiseren. De Partij voor de Dieren bestaat ook om, te om aan te jagen. Om te agenderen, om bewustwording te vergroten. En dat, daar zijn wij zo succesvol in. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met strategische keuzes op een gegeven moment in deze verkiezingen. En het is fijn dat wij daar uh, stand in hebben gehouden. Want de lokale provinciale partijen zijn natuurlijk helemaal volkomen weggevaagd. En dat is ook natuurlijk wel heel erg jammer. Spotje voor morgenochtend al klaar of is het voorbij? Nee, nee we hoeven geen spotje voor morgenochtend te, te doen. Maar natuurlijk wel, het is niet voorbij. We hebben tot 23 mei, 23 mei is het geloof ik hè, we hebben nog een hele spannende tijd uh, te, die we tegemoet zien. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Marianne team van de Partij voor de Dieren. Geen spotjes meer en de partij blijft in de Eerste Kamer volgens de uitslagen nu op één zetel staan. Goed, tot zover. Het nieuws over de verkiezingen. We gaan naar pindakaas. Ja, er zijn twee man mee bezig. Het kost drie dagen en in totaal gaat er 120 kilo doorheen. Grote emmers vol pindakaas. Allemaal nodig voor een nieuwe tentoonstelling in Boymans van Beuningen. Het Rotterdamse Museum heeft een kunstwerk uit de jaren 60 aangekocht. En uh, van Wim T. Schippers. U kent het wellicht. Genaamd de pindakaasvloer. Het concept is eenvoudig: smeer een hele vloer vol met pindakaas. En noem het kunst. Verslaggever Victor Postuma van RTV Rijnmond sprak met Robert Knoop, een van de smeerders. Ik smeer pinnenkaas op de grond. Als uh, zijn een kunstwerk de pindakaasvloer van Wim Schip is. En dat is gewoon potje open en dan met een of ander apparaat dat een beetje netjes recht smeren? Nee, dit is echt zuiver handwerk. Dat, uh, dat wilde de kunstenaar graag zo zien. En, uh, dus dan doen wij het met de hand. Heb je hier een opleiding voor nodig? Uh, nee, het is een kwestie van gevoel denk ik. Het lijkt een beetje op een soort ja, het het, stucadoorswerk. Ja, maar dan anders. Het is, uh, we moesten wel even het onder de knie krijgen hoe we het precies moest smeren. Toen ik hier binnenkwam net, dacht ik, dit is gewoon een grap. Maar het is kunst. Echt. Het is geen grap? Het is geen grap. Dit, dit is kunst? Dit is kunst. En dat vindt u zelf ook? Ik vind het fantastisch. Ja, waarom? Nou, het uh, werkt gewoon heel goed, het, uh, zeker in deze ruimte. En het geurt en het uh, ziet er mooi uit. En waarom nou pindakaas? Waarom geen uh, chocopasta of iets anders? Ja, dat kunt u denk ik beter aan de kunstenaar vragen. En is het nou gewone pindakaas of pindakaas met nootjes? Of? Het is gelukkig gewone pindakaas. Want met nootjes wordt erg lastig. Maar dat is ook te hip hè? Misschien voor zo'n relatief oud kunstwerk. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Ben u nou niet bang dat er iemand doorheen gaat lopen? Ik hoop het niet. Of dat er iemand flauw valt midden in het kunstwerk? Want dat schijnt ook nogal een hype te zijn hè, hier. Dat gebeurt wel eens, ja. ja. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar dan repareren we het gewoon. Oh, u heeft wel extra pindakaas achter de hand? We hebben wel wat over, ja. Bent u nou niet bang dat iemand eraan gaat likken? Nou, als het goed is, blijven mensen er wel van af. Staat er wel beveiliging bij? Natuurlijk. Ik durf het bijna niet te vragen. Sorry? Mag ik een likje? Weer uit de emmer? Ja, lekker. Geen gang. Gewoon zo met de vinger? Geen probleem. Is dat wel hygiënisch? Het is een hele hygiënisch pindakaas. Doe je mee? Ik heb al heel veel op, maar ik wil wel meedoen. Nou, dan gaan we. Hmm. En? Ik krijg er een beetje een droge mond van. Ik ben dus nu gewoon kunst aan het eten. Mm -hmm. Voelt u zich nou niet een beetje schuldig? Dat ik aan de kunst heb gelekt. Oh, dat hoort er een beetje bij. Dat geval. er kindertjes zijn in Afrika die een moord zouden doen voor zo'n emmer pindakaas? Dat wij dat hier in deze verdorven westerse wereld op de grond smeren? Dat is best een lastige vraag. Ja, het is voor mij ook gewoon werk. Ik denk dat ik het daar best op kan houden. U heeft geen gewetensvroeging? Momenteel niet, nee. Nou, je kan zeggen wat je wil. Het is wel lekkere kunst. Het is goede kunst. Goed te nassen. Het is kunst, Victor. Vertel even, Victor Postuma was dat van RTV Rijnmond. De pindakaasvloer is vanaf komende zaterdag te bewonderen in Boymans van Beuningen. Um, en u heeft het gehoord, hè? likken is niet toegestaan. Steve Jobs, Mr. Apple, kreeg een staande ovatie bij de presentatie van de iPad 2. Niet zozeer voor het apparaat als wel voor hemzelf. Straks meer daarover. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. In het zuiden van het land is de ochtendspits niet goed begonnen. De A2 van Eindhoven naar Maastricht is namelijk helemaal dicht... tussen de Afrit Valkenswaard en Marhezen. Er zijn vier vrachtwagens op elkaar gereden. Ja, het zorgt voor een aardige file daarachter. Het verkeer naar het zuiden kan beter omrijden via Venlo. of de A67 en de A73... Nou, bergen gaat nog wel eventjes duren. Het zorgt ook voor bekijks op de rijbaan vanuit Maastricht. Daar staat tussen de Afrik Budel en Leende inmiddels 4 kilometer. Weet je iets meer over dat ongeluk, uh, Wijnand? Nou, die vrachtwagens die staan wel overeind. Dus ze zijn waarschijnlijk gewoon uh, ja, achter elkaar, tegen elkaar aangereden. Ja. Kopstaart aanrijding. Dus uh, uh, ja, nou ja, dat is dan het enige lichtpunt bij dit ongeluk. Was, was daar nog glad, weet je dat? Nee, het was niet glad. Nee. Nee, het was gewoon een kwestie van een aanrijding. En dit gaat wel duren, denk ik? Hè? Ja, de verwachting is dat het uh, een deel van de spits wel gaat duren, ja. Goed. Wijnand Zwaan over de problemen op de A2. Houdt u daar rekening mee? Dit is het NOS Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven, wij gaan weer naar Mark Robin Visser. Die is in de hoofdstad bij het Stedelijk Museum. En de nieuwbouw van dat museum heeft een hoop mensen een hoop kopzorgen gegeven. Lukt het jou om binnen te komen, Mark Robin? Nou, moet je eens luisteren. Klinkt dit naar een museum of klinkt dit naar een museum? Dit klinkt naar een museum, zeker weten. Als je dit zo hoort, dan zou je denken, nou, dat schiet wel lekker op. Ik ga even naar binnen. Ik neem de Fast lane. Dat is een deur uh, die speciaal hier is aangelegd voor mensen... die uh, van de vrienden van de vereniging zijn, van het museum en zo. En uh, volgens mij is de wethouder ook door de Fast lane naar binnen gekomen. Goedemorgen, mevrouw Gerels. Goedemorgen. Als je hier zo in die prachtige hal van het Amsterdamse steden loopt... dan zou je denken, nou, schiet lekker op. Precies, schiet lekker op. We staan in de oudbouw. Die is uh, bijna twee jaar geleden opgeleverd en vanaf vandaag weer open voor het publiek. Ja, gisteravond was er een feestje. Dat klopt. Was uh, u ook bij? Niet het verkiezingsfeestje, dat is wat anders. Dat is wat anders. Gisteren heeft het stedelijk de hele dag haar gasten ontvangen en uh, dat begon met de pers en uh, ik was daar s'avonds. Ja. Maar nog eventjes voor luisteraars in de andere steden die het museum niet kennen, die denken van goh, ik wist niet dat het al klaar was. Het is niet klaar. Hè? De oudbouw is klaar. De nieuwbouw is nog niet klaar. Dat klopt. Laten we eens even een stukje de oudbouw inlopen met u. Van Gerels is sinds vijf jaar wethouder van cultuur, als ik het goed geteld heb. Ja, dat heeft u helemaal goed geteld. Toen was het Stedelijk Museum dus al gesloten, toen u begon. Dat klopt. Toen ik begon uh, was het Stedelijk in uh, Post-CS. Dat was het oude postgebouw vlakbij het Centraal Station. En daar zijn toons erin geweest van Worrel, van uh, Rieneke Dijkstra. Ja. En... Uh, dat was dus een ander gebouw, vlakbij het Centraal Station. Dat was dus een ander gebouw. En toen waren ze hier druk met eh, de aanleg van die badkuipen bezig. Er is een enorm gat hier achter gegraven... waar ik nog een keer duikers bezig heb gezien in de modder... die daar onder water allemaal dingen moesten doen. Er werd ontzettend hard gewerkt. En nu staan er nog een paar schijnwerpers. En het is stil. Er zit daar één man met een hond. Die heb ik vanmorgen ontmoet, een bewaker. Klopt, het is stil op het Museumplein. Uh, een maand geleden is de aannemer via te gaan buitengewoon vervelend. Uh, we hebben afgelopen week wel een aannemer bereid gevonden om de afbouw te doen. Volker Wessels, de opeen naar grote bouwer van Nederland. Maar uh, de curatoren moeten daar nog hun zegen over geven. Zij zijn nu degene die bepalen hoe het verder gaat. Ja. En zo gaat dat dossier, dat Stedelijk Museum dossier, maar door. Is het uw ergste dossier, uw ergste hoofdpijn dossier... Nee, maar ik denk wel het meest besproken. Kijk, het stedelijk is in Amsterdam altijd veel besproken geweest. En dit is in feite in 1989 uh, al begonnen. Ja. Nee, toen was er een uh, ontwerp van Venturi. Er zou een uh, nieuwbouw komen. Uh, dat is toen niet doorgegaan. Toen kwam de periode Siza. Nou, dat was een Portugese architect. Die had iets bedacht met allemaal nieuwe gebouwen, ook op het Museumplein. Maar dat werd in 2000 uh, afgekeurd... En toen in 2004 is het ontwerp van Bentham Krauwen gekozen. Dat is waar u het over heeft, hè, met die badkuip. Maar hoe erg is het nou eigenlijk dat het stedelijk in Amsterdam al zo lang gesloten is... Nou, voor Amsterdammers heeft het uh, veel te lang geduurd. Er zijn heel veel Amsterdammers die het stedelijk echt als het verlengde zien van hun eigen huiskamer. Waar ze elkaar ontmoeten, uh, ja. hier doe je natuurlijk inspiratie op, hier uh, wordt de verbeelding aangesproken. En dan is elke dag er één te lang, maar dit heeft echt te lang geduurd. Je hoort uit de kunstwereld ook verzamelaars, tentoonstellingsmakers, kenners. Ze slaan Amsterdam zo langzamerhand over. De stad telt niet meer mee internationaal. Nou, iedereen volgt natuurlijk op de voet uh, wat hier gebeurt. Dus al die mensen die u noemt, die waren er gisteren ook. En die zullen, die zullen de borgen ook weer zijn. En ik hoop met hun familie. En uh, iedereen vindt ook dat het te lang heeft geduurd. Maar iedereen ziet nu ook, ja, dat we stapje voor stapje uh, naar het einde gaan. Is dit iets waar u wakker van ligt? Nou, dit zijn wel uh, verhalen inderdaad waar je uh, nog eens een uurtje langer van wakker ligt, ja. Wij praten deze ochtend verder en dan gaan we ook in die vernieuwde uitbouw nog eens even verder kijken wat hier nu te beleven valt... in dat een klein beetje geopende stedelijk museum in Amsterdam. Tot straks. Tot straks. Mark Robin Visser en wethouder Cultuur Carolien Gerels... is dus vanochtend onze gids in het stedelijk... en ook een klein beetje in het nieuwe gedeelte van het stedelijk. 10 voor 7, dit is het NOS Radio 1 Journaal. De nieuwe versie van de iPad komt eraan. Medeoprichter van Apple en de grote man, waar het gaat om nieuwe dingen. Steve Jobs maakte gisteravond de komst van de iPad 2 bekend. We're going to introduce today iPad 2. The second generation iPad. So, what is iPad 2? What have we learned? What can we improve? En het first thing is. It's dramatically faster. Nou, Arnold Wokke, journalist bij Tweakers.net. Goedemorgen. Goedemorgen. Hij is sneller. Is dat uh, belangrijk voor de nieuwe iPad? Uh, ja, dat is altijd belangrijk. Want als je iets nieuws introduceert, en meer dan een jaar later... dan moet het in elk geval sneller zijn, zo uh, werkt dat in de technologie. Was iPad 1 zo traag? Uh, nee, hij was niet echt traag. Nee, Hij was uh, al behoorlijk snel, maar het kan natuurlijk altijd een stukje beter. En dat hebben ze geprobeerd. En komt deze nieuwe dan niet heel snel? Uh, je bedoelt of je heel snel in de winkel komt? Nee, na, na de iPad 1, zeg maar. Nog lang niet iedereen heeft zo'n één. Nee, klopt. Maar uh, wat Apple normaal doet bij de iPod en bij de iPhone... doen ze nu ook bij de iPad. Elk jaar doen ze er één. En deze komt bijna precies een jaar na de eerste iPad. En dan wil iedereen die eerste week kwijt? Ja, misschien zetten die dan op marktplaats als ze heel <laughs> graag die tweede willen. Ja. <laughs> wat, wat is er nog meer uh, aan veranderd? Uh, een van de dingen die het meeste opvalt is dat hij een, een stuk dunner is dan de vorige. Het, is, het scheelt bijna een derde. Mm -hmm. uh, hij is ook een klein stukje lichter. Dat is wel prettig, want hij was, hij was redelijk zwaar in de hand als je hem vasthield. Uh, en, en Dat is toch lastig hè, want je, je moet hem vasthouden om hem te kunnen bedienen ja, of op, op je knieën leggen. Maar... Ja, nou, dat is het ook wat veel mensen deden als ze hem, als ze hem lang gebruikt, die legt hem gewoon even op hun knieën neer en ging dan met hun handen bezig. Want als je hem moet vasthouden de hele tijd dan kon je wel een beetje een lamme arm krijgen ja, op een gegeven ja. moment. En ten derde wat is toegevoegd, dat zijn uh, twee camera's. De eerste iPad had helemaal geen camera. En deze heeft er twee. Eentje aan de voorkant om mee te kunnen videobellen. En ook nog eentje aan de achterkant om foto's te kunnen maken. Mm. Heb je dat hele, gro Een hele grote camera? Heb je dan in je hand, hè? Ja, een hele grote camera. Dat is niet echt handig. Nee. nee. Nou ja, ze zullen ook wel wat moeten. Want er is natuurlijk één ding belangrijk veranderd... Uh, ten opzichte van de introductie van de eerste iPad. En dat is de markt, want de concurrentie is enorm toegenomen. Kunnen ze die aan met deze nieuwe? Ik denk het wel. Uh, waar de concurrenten vooral op zaten was... nou, wij hebben veel snellere processors... en wij hebben wel camera's in onze tablets. En ja, dat vooral is nu weggenomen, want dat heeft de iPad nu ook. Dan gaat het hem in de prijs zitten ook, denk ik. Dan gaat het hem ook in de prijs zitten. En ook wat dat betreft komt Apple er niet zo ongunstig uit. Hmm. Iedereen dacht vorig jaar nog, nou ja, is die prijs van tussen 500 en 700 euro... is dat niet een beetje duur voor een speeltje? Maar ja, wat Samsung heeft, wat Motorola heeft, en LG heeft, en HTC heeft... dat is eigenlijk allemaal dezelfde prijs. En de, de, de iPad 2 blijft rond, wat is het, 500, 700 euro zitten? Ja, klopt, hij heeft dezelfde prijs. En de eerste iPad is nu goedkoper gemaakt. Aha. Zal die dan nog wel verkocht worden? Want iedereen wil natuurlijk dan de nieuwe versie. Ja, daarom maken ze hem goedkoper om in elk geval nog de mensen over te halen die hem eerst nog te duur vonden. Er moet ook nog even over Steve Jobs zelf hebben natuurlijk. Hè? Um, hij wilde erbij zijn, zei hij gisteren gekscherend, bij de aankondiging van de iPad 2. Mm -hmm. um, maar wij dachten dat hij behoorlijk ziek was. Ja, inderdaad. Hij ging uh, ongeveer een, een maand of anderhalve maand geleden zoiets met ziekteverlof ineens zo van... Ik ben behoorlijk ziek, ik kan niet meer aan het werk. En nu, gisteravond, verscheen hij wel op het podium. Dat was een enorme verrassing. Hoe zag hij eruit? Ik vond hem eigenlijk wel goed uitzien. Okay. We hadden natuurlijk allemaal verhalen gehoord. Maar dat waren allemaal roddelbladen. Dat waren uh, de Amerikaanse roddelbladen die nog erger zijn dan de Nederlandse. Daarin zei ze, ja, hij heeft nog maar een paar weken te leven. Het gaat heel slecht met hem. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Er was, was, was weinig aan hem te zien. Ja. Hij heeft er wel slechter uit gezien. Ja, precies. Magerder en In ingevallen wangen. Ja, zo. klopt. Ja. Wanneer komt de iPad 2? In Nederland komt hij uit op 25 maart. Oké. Okay. Arnoud Wokke, journalist bij Tweakers.net. Dank weer. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkranten. Grote koppen in de Telegraaf vanochtend. Gaddafi gijzelt Marine uh, Haley, bemanning Marine Haley. Tegenover de krant bevestigt het ministerie van Defensie... maar dat hebben ze ook tegenover de NOS gedaan... dat de drie militairen afkomstig zijn van een marineschip de Tromp... en in handen zijn van Gaddafi getrouwe troepen. Bij een bevrijdingsactie van een Nederlander en een andere Europeaan... zijn de militairen gevangen genomen. De twee evacuees zijn door de Libische troepen... bij de Nederlandse ambassade afgeleverd. Over het lot van de drie militairen wordt inmiddels druk onderhandeld... zei je. de woordvoerder voerde van Defensie vanochtend in het Radio 1-journaal. Ja, u hoort hem uh, onmiddellijk na zeven uur. En zodra we daar meer over weten over het lot van die bemanningsleden... en over die evacuatieactie, dan hoort u dat gelijk. Ja, en alle kanten natuurlijk veel aandacht voor de provinciale staatverkiezingen. En voor de onduidelijkheid die is ontstaan bij het ter persen gaan... was er namelijk nog geen uitslag bekend. Op de websites komt een completer beeld naar voren. Volkskant trekt als conclusie dat de kiezer het midden in de steek laat. Want hoewel de VVD als grootste partij uit de bus komt... zijn het toch vooral de linker- en rechterflank die winnen met de PVV als uitschieter met tien zetels. Het Algemeen Dagblad ziet dat de Nederlandse kiezer nog even verdeeld is als vorig jaar. De winnaars van de coalitie van toen heeft de minimale meerderheid moeten afstaan. Maar van een groot verschil is geen sprake. Even inzoomen via de regionale. Um, in Noord-Holland is het eerste PVV-relletje een feit, zegt RTV Noord-Holland. Lijsttrekker Hierop Brinkman verzocht alle kandidaten in een e-mail niet met de pers te praten. Maar dat bericht kwam niet bij iedereen aan. PVV'er er Arie Wim Boer stond RTV Noord-Holland voor de camera wel te woord. Maar werd later teruggefloten door Brinkman. Boer trok zich er niks meer van aan en uitte zijn ongenoegen. Over Brinkman. Nou, in Brabant is CDA de grote verliezer. Dat is geen verrassing. Meldt Omroep Brabant. De Christen-Democraten halveren bijna en komen daar op tien zetels uit. Dan naar ander nieuws. De politie heeft geblunderd bij de moord op Stanley Hillis. In de Telegraaf is te lezen dat de politie letterlijk toekeek tijdens de schietpartij. Twee verscholen regisseurs van de Nationale Recherche durfden niet in te grijpen tijdens de liquidatie zegt de krant. De schietpartij was zo gewelddadig dat de regisseurs dekking zochten. Moordenaars konden ontkomen omdat er vervolgens een reeks fouten werd gemaakt. Zo stonden de portofoons bijvoorbeeld afgesteld op de verkeerde frequentie. Wel werd de vluchtauto nog even gevolgd... maar door miscommunicatie tussen de politie-heli en de politie-auto... werd uiteindelijk ook die achtervolging gestaan. Ja, en nog naar een andere moord die op de miljonairsdochter... Sandra Hazenleger, het AD, heeft daar nieuws over. Bob Ha, de verdachte van die moord op Hazenleger... heeft mogelijk hulp gehad van een onbekende handlanger. Dat meldde bronnen rond het politieonderzoek aan het AD. De politie denkt op basis van getuigenverklaringen... dat iemand, Bob Ha heeft geholpen... bij het vervoeren van het lichaam van Sandra nadat ze vermoord was. Ha zou zijn vriendin hebben gewurgd... in hun vakantiewoning in Soesterberg. En daarna zou hij de dode vrouw hebben gedumpt... in een bos bij Woudenberg... waar het lichaam op zijn eigen aanwijzing later werd gevonden voor op de pers nog een foto van Mark Rutte. Rutte moet nu flink gaan polderen, staat daarnaast als kop. Nou, misschien is dat nog wel niet eens zo heel erg nodig. In ieder geval moet hij wel zijn hand gaan uitsteken. Hij krapt wat uh, bedenkelijk aan zijn kin. En straks hebben wij hem in de uitzending. We bellen met de premier en met vooral nu de leider van de VVD na half acht. En natuurlijk het laatste nieuws over die drie militairen. Niet Nederlandse militairen die aangehouden zijn in Libië. Straks meer.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 Dit is Radio 1.